Kofi Annan was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1997 tot 2006. Hij onderhandelde vier jaar geleden met succes in Kenia en kreeg de Nobelprijs voor de Vrede. Vandaag is er in Tunesië een grote internationale conferentie over Syrië. Arabische, Amerikaanse en Europese diplomaten hebben een tekst opgesteld voor een ultimatum aan de Syrische president Assad. Daarin staan onder meer eisen over een staakt het vuren en het verlenen van toegang aan hulpverleners.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 En eerder plaatsten PSV en FC Twente zich al voor de achtste finales. Dan nog het weer. Vannacht overwegend bewolkt. Het koelt nauwelijks af. Overdag veel bewolking met plaatselijk wat motregen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Nou, we dachten er komt een gezellig muziekje. En dan zeggen we, dames en heren, u luistert weer naar Kazaloenen. Het tweede uur. Maar soms hebben de computers hier de hik. Uh, daar kunnen we niks aan doen. Ja, schop geven. Maar dan zit het ding, geloof ik, weer te ver weg ergens gestopt. Goed, welkom bij Kazaloenen. U luistert naar het uur op Radio 1. Um, uw favoriete zender, hoop ik althans heel erg. Uh, het eerste uur heeft u kunnen luisteren naar, naar mijn gast, Thomas Rauw. Architect over zijn. Ideeën zijn denkbeelden en een van de dingen waar we over praten was uh, over bezit. Een fundamenteel andere manier van kijken naar bezit. Niet meer dat dingen echt van jou zijn, van mij zijn, maar dat je ze in een soort bruikleen hebt. En dat de producent uh, verantwoordelijk blijft en eigenaar blijft van die spullen. En na de, de, de tijd die je met elkaar afgesproken hebt gaat het hele zaakje weer retour. En wordt er weer een nieuwe lamp, een nieuwe fiets, een nieuwe televisie of een nieuwe auto van gemaakt. Mijn vraag in dit uur is, welke spullen zijn belangrijk voor jou? Welke bezittingen kun je missen? En welke bezittingen zou je absoluut nooit willen missen? 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. Mailen kan naar kazeloenen.ncv.nl Twitteren kan hashtag Dumosh. En het leukste heb ik niet eens verteld, want Thomas Rauw zit nog steeds naast mij. Je wilt het zo gezellig Thomas, je dacht ik blijf nog even een uurtje en dat vind ik heel leuk. Ja, ik ben heel benieuwd naar de vragen natuurlijk. Ja, want dat is het allerleukste misschien wel als u denkt van nou ik heb wel dingen gehoord in het eerste uur eh, en ik wil wel eens weten hoe dat nou zit, eh, wat die eh, malle rouw allemaal wil. Of die malle du Mosh. Bel ons op 0800 1121. Meneer van der Heijden, goedenacht. Goedenavond met de heer van der Heijden uit Eindhoven. Hallo. Hallo, de vraag was uh, wat bezit is en wat ik absoluut kan missen en wat ik niet kan missen. Ja. Nou, ik, uh, ik kan heel veel missen, maar uh, ik zou het heel erg vinden om bijvoorbeeld mijn computer te missen. Of uh, dat heeft toch uh, een ingang naar de buitenwereld. Dat is, dat is jouw contact met de buitenwereld? Ja, nou ik uh, nog meer hoor, gewoon uh, menselijke contact, is veel belangrijker. Maar als je iets wil opzoeken of zo, dat vind ik het heel fijn. Ja. Maar waar ik ook uh, voor bel is uh, over bezit, uh, er is in de Nederlandse maatschappij, er is een ontzettend grote onderklasse aan het groeien. En er tegelijkertijd een hele grote bovenlaag. Dat is iets, dat is iets van alle tijden. Maar op dit moment gaat het ook heel erg hard. En nu zie je allerlei initiatieven dat bijvoorbeeld bezit gedeeld wordt bijvoorbeeld de M-Maus, uh, heeft ook al bijvoorbeeld uh, kringloopwinkels. Ja. Zij noemen dat ook welvaartsresten. Zo so, ben ik met de Occupy-beweging in Eindhoven een, uh, een project begonnen om uh, een statement te maken over dat mensen zoveel bezit hebben en ook onnodig bezit dat andere mensen die hebben. Daarom zijn wij zeg maar een wegloop of een wegloop, een weggeefwinkel begonnen. Ja. Um, uh, Uiteindelijk van kringloopwinkels is uh, dat je spullen weer hergebruikt. Ja. Um, uh, ik, vraag, ik, ik vraag het ook even aan Thomas. Thomas Rauw, is, is, is dat voldoende om dingen um, ik wil weer het d-woord gebruiken maar <laughs> om dingen duurzaam te maken hergebruik op die manier? Nou ja, op zich is het altijd goed om dingen te hergebruiken. Maar wat uiteindelijk om gaat, dat het moment komt waar we de dingen niet meer kunnen gebruiken. En dan moeten ze zodanig gemaakt zijn dat we ze weer terug kunnen voeren in de grondstofkringloop. Dus het gaat om het allerlaatste moment waar we dingen gewoon niet meer nodig hebben. Meneer Van der Heijden, wat, wat doet u met spullen die aan het einde van hun leven zijn? Uh, die spullen, als die nog goed zijn, dan uh, brengen wij die naar de stort dat ze... Die recycled worden, want ik ben echt van overtuigd, de problemen die wij op dit moment uh, tegenaan lopen, kunnen alleen maar duurzaam opgelost worden. En, die, en de goede spullen die geven wij aan mensen die het harder nodig hebben als wij. Bijvoorbeeld iemand krijgt een nieuw huis maar, of een kamer, maar die heeft geen bed. Ja, maar, maar wat, wat is voor jou nou het belangrijkste? Want ik hoor jou dingen zeggen als herverdeling in feite, hè, van, van, van bezit. Want je hebt een onderklasse en een bovenklasse. Dus dan ga je kijken, naar nou, hoe kun je dat, dat verschil dan verkleinen? Is dat voor jou een, een, een drijfveer? Of zeg je van, nou ja, we moeten eigenlijk ook uh, naar een fundamenteel andere manier van omgaan met, met productie en bezit? Jazeker, wij moeten daar zeker fundamenteel anders mee omgaan. Want uh, de energiebronnen, die, die raken uitgeput. Ja. En, ja, want jij, jij, jij leunt tegen die Occupy-beweging aan. Wat, wat, wat, wat vind je daarin? Wat ik daarin zie? Ja. Uh, dan zie ik in uh, een stuk bewustwording. Uh, mensen laten zien dat er ook andere oplossingen zijn. Maar ook vooral met mensen, uh, dus de 99%. Ik weet niet of je dat begrip uh, begrijpt, kent binnen de Occupy-beweging. Nee. De. Uh, de 99%, dus dat zijn, de bent u, dat zijn wij, dat zijn de gewone mensen. En de andere wordt dan bedoeld de 1%. Mm -hmm. En dat zijn de, zeg maar, de banken, de politici die, die de wereldorde uitmaken. Maar ook dus de industrie. Yeah. Maar wij van de onderkant, de, een beweging van de onderkant, die moet uh, een statement maken. En het moet van onder ons komen met creatieve, duurzame oplossingen. Thomas, is dat, is dat ook, ook een denkrichting die jij kan volgen? Dat, dat oplossingsrichtingen niet meer van de gevestigde orde moeten komen... maar uh, van onderaf? Nou, ik ben meneer Van der Heijden helemaal eens. Om, uh, we hebben van de overheid niks, uh, niks te verwachten. Niets van de regering. Dus het komt ergens van Waarom? onderaf. Waarom niet eigenlijk? Um, omdat uh, omdat dat, dat, eigenlijk, dat nog niet hun rol is. Laten we het zo zeggen. De overheid moet de behoeftes van de burger gaan faciliteren. Uh, dus de burger moet kenbaar maken welke andere behoeftes hebben we hebben. Dus wij zijn nu zover, die Occupy-beweging is eind van de beweging, die kenbaar maakt aan de overheid. Wij willen gewoon dat jullie op een andere manier onze behoeftes gaan gaat faciliteren. Dus de beweging komt nu van, van onderuit en niet meer van bovenaf. Even naar die rol van de overheid, want dat is interessant wat je zegt. De overheid moet onze behoeftes faciliteren. Obama stond net, is net bekend geworden, vindt dat de brandstofprijs in Amerika omlaag moet. Dat is een behoefte van mensen. Mensen willen goedkoop leven, goede faciliteiten, goede scholen, goede wegen. Ja. Dat moet de overheid dan doen. Dat, ja, dat, dat zou je denken. Maar ze moeten natuurlijk ook maatschappelijke belangen... Moet, ze ook gaan behartigen. De vraag is of het... dat kan wel behoefte zijn, maar of het een maatschappelijk belang kan zijn... om de brandstofprijzen te verlagen. Iedereen weet natuurlijk waarom dat gewoon gebeurt. Hè? Dus de verkiezingen staan gewoon voor de deur. Dus hij, hij probeert gewoon uh, uh, de kiezers te krijgen. Maar dat zijn natuurlijk de vervelende mechanismen van de democratie. Om ik, ik, ik, goed, we, democratie betekent ook dat we door de minderheid regeerd worden, niet door de meerderheid altijd. Uh, we leven ook allang niet meer in een democratie. Wat mij betreft we zijn we allang in een soort dictatuur terechtgekomen van de financiële markt. Dus we moeten ons ook realiseren dat we, naar nieuwe, we moeten op, zoek, op zoek gaan naar nieuwe politieke systeem. Ik denk, democratie werkt niet, dictatuur werkt niet meer, dus we moeten een nieuwe systeem. Dus alles moet eigenlijk op zijn kop. Meneer van der Heijden? Ja? Eens? Ik ben er helemaal mee eens wat hij zegt. Wat, wat is het toch gezellig zo? Ja, ja maar ook bijvoorbeeld uh, andere betalingssystemen, andere vormen van economieën. Bijvoorbeeld een ruilhandel, hè? Mm -hmm. dat je dingen met een gesloten beurs kan doen, uh, dienstverlening. De ene is uh, heel simpel, kleinschalig, is heel goed een huiswerk begeleiden. Maar die heeft, uh, is niet technisch. En die kan een uh, uh, zoiets, doen maar iets. Er zijn al heel veel projecten in kleine steden. Ja, de vraag is natuurlijk wel of dat op een gegeven moment echt ook de reële economie gaat raken. De, de, de, de gedachte dat, dat uh, hey, stel je voor dat, dat, uh, jij, dat ik iets voor jou kan doen en jij doet voor mij iets terug. Uh, simpel gezegd, ik was je auto, jij, jij uh, ploegt mijn tuin om. Dat ja. idee. De vraag is ja. of dat, dat, zeg maar, ook wat, wat Van der Heijden nu zegt, of dat zeg maar ook op een gegeven moment echt gemeengoed gaat worden. Want het is nu nog wel klein. Ik, de, ik denk steeds meer. Ja? Steeds meer. Ja. En wat denk jij, Thomas? Uh. Ik denk dat het steeds meer ontstaat. Omdat het steeds meer om. Het, gaat, het wordt een houdingsvraagstuk hoe we elkaar gewoon bejegen... En hoe we elkaar gewoon gaan helpen. Dus ik denk ook oh, dat, dat dat komt. Maar het probleem is natuurlijk: van... kijk, we kennen elkaar. Maar er komt natuurlijk een moment waar ik iets nodig heb. En ik ken niemand die mij dat gewoon kan bieden. Dus dan ben ik al, kom ik aan het volgende systeem terecht. Dus we moeten in verschillende lagen... Eh, moeten we die dingen met elkaar anders organiseren. Goed. Ja. Oké, okay. hartelijk dank dat je belde. Graag gedaan. En als u wilt reageren op deze uitzending, bel ons op 0800 1121. Het is een beetje anders dan, dan we meestal doen, maar ook wel veel leuker eigenlijk. Thomas Rauw zit nog steeds naast mij. Dus als jij wilt bellen en als je wat wil zeggen, als je wilt reageren, bijvoorbeeld over de vraag hoe het zit met bezit. En of je bereid bent om mee te gaan in de gedachte dat je spullen als het ware leent en weer terugbrengt. En dat we eigenlijk allemaal te gast zijn op deze planeet van Moeder Aarde. Die gedachte, daar hebben we het over dit uur van Casaluna. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ebenema goes walking and When he passes each girl he passes goes Ah When he walks it's like a samba. that swings so cool and sway so gentle that When he passes each girl he passes goes Day when he walks to the sea He looks straight at not at me Tall and tan and young and handsome The boy from Ipanema goes walking And when he passes I smile But he doesn't see No, he doesn't see doesn't seem He just doesn't see Uh, Luistert u naar The Boy van Ipanema, Van uh, een album vol met de Braziliaanse standards. Quiet Nights heette dat. Uh, en het is alweer verschenen in 2009. Goed, we hebben het over bezit. Welke spullen kan u missen en welke spullen wilt u niet missen. En we hebben het over de ideeën van mijn gasten in het eerste uur. Uh, en alles wat daarover te melden valt, dat gaan we doen in de tweede uur. En uh, het is hartstikke leuk. Als je vragen of opmerkingen hebt aan Thomas Rauw, dan kun je ze nu stellen. Of als je... Uh, het heel erg oneens met hem bent. Want dat moet ook kunnen. Leonieke, goedenacht. Hallo. Hallo. Ja, hoi. Ja, ik, uh, ik uh, was eventjes aan het luisteren. Ik vond het allemaal heel erg interessant. En uh, ja, waarom het mij zo aansprak... was omdat ik zelf al... nou, zeker drie of vier keer... in mijn leven... bijna al mijn spullen ben kwijtgeraakt. En al mijn bezit... En dat dat gewoon allemaal gewoon weer goed is gekomen. Dat dat helemaal niet zo erg was. Dus maar dat was geen vrije dat... keuze dat je al je spullen kwijtraakte, neem ik aan. Nee, ja, soms dan moet je bij verbroken relaties of uh, dat soort dingen... dan verhuis je en dan moet je een heleboel achterlaten. Dan, uh, Vier relaties op rij kiezen. verbroken? Wat zeg je? Vier relaties op rij verbroken? Nou, drie. Laten we oh, dan ook mee, uh, mee uh, tellen dat ik uh, uit huis ging... En bij mijn ouders vandaan dan moet u ook uh, wat spullen en je, je eigen sfeer eigenlijk achterlaten. Ja. En dan, ja, dan um, zeg maar zo iedere tien jaar. Dat is verder niet zo belangrijk, maar gewoon uh, dat je iedere keer weer opnieuw moet beginnen... en iedere keer weer heel wat bezit of eigenlijk al je bezit uh, achter moet laten... Maar dus, ik, ik hoor, ik hoor een, een bijna een smile achter die, uh, achter die zin. Ja, ja ja, ik, het, is, uh, het is nou weer uh, zeg maar twee jaar geleden voor het laatst gebeurd. Nou, dan ben ik weggegaan met, uh, ik denk, twee kastjes en, uh, en mijn kleren. En uh, nu heb ik toch ook weer een heel huis vol, terwijl ik daar niet echt veel geld aan heb besteed. En maar denk en je dan, dan uh, om de tien jaar, één keer per tien jaar, denk je dan, weet je wat, stik maar in die oude bende, hou het maar. Nee, dan denk ik van nou, uh, ik ga er geen ruzie om maken. En dan is zo'n huis ingericht en dan ga ik gewoon weg. En dan uh, ja, begin ik ergens anders weer opnieuw. Wat vind je van, van wat, wat Thomas Rauw in het eerste uur zei? Over dat we eigenlijk heel anders om moeten gaan met bezit. Dat we gewoon eigenlijk moeten zeggen... Ja, dat, dat, vind, dat vind ik ook wel. Van ik was ook wel uh, getroffen door... Uh, door de ideeën van dat wij hier maar uh, dat wij gewoon te gast zijn op de planeet en dat we eigenlijk alles te leen hebben, dat vind ik eigenlijk ook wel. En dat heb ik ook eigenlijk heel erg beseft uh, dat uh, mijn vader en moeder overleden en dat dan zo'n heel huis leeggeruimd moet worden. En dan denk je ja, wat is het nou eigenlijk? Uh, die mensen zijn hun hele leven daar hard mee bezig geweest om dat bij elkaar te sparen en te verzamelen. En als het dan uh, het leven voorbij is, dan uh, ja, wil eigenlijk niemand het hebben. <laughs> dan, dan wordt het een beetje verdeeld en, en de rest wordt uh, weggegooid of, of weggegeven. En, ja, zonde eigenlijk. Ja, je moet er niet zo'n punt van maken. Dat, uh, ja, maar het, maar het de gedachte, uh, uh, hij vertelde over zijn eigen kantoor, waar uh, eigenlijk spullen alleen maar in een soort van, van uh, bruikleen zijn. Ja. Uh, zou je dat werkbaar vinden? Ja, je, je, je, eens per tien jaar gaat bij jou toch de bezem door, maar ja. <laughs> zou je dat werkbaar vinden, zoiets? Ja, ja, nou, maar ik zou wel zelf willen, willen aangeven dan hoor. Het is niet zo van, kijk ik heb nou maar, ik, ik, ik, ik kan dan gewoon zeg maar van een paar oude dozen en een paar oude lappen maak ik een, een gezellige, leuke omgeving. Maar, dan zou niet iemand moeten komen die dan zegt van... geef mij even die oude lappen en die oude dozen, want dan, uh, die heb ik nodig. Ik zei, dat, wat dat betreft ben ik dan wel, wil, ik, wil ik dan wel over wat ik op dat moment heb... wil ik dan wel graag uh, in de hand houden. Ja. Zo is het wel weer. Het is ja. niet zo dat ik helemaal uh, zo verlicht ben dat ik uh, alles los kan laten. Goed, dank voor het bellen. Ja, oké, okay, En een prettige nacht dankjewel. Oké, okay, dag Thomas, um, jij wil ook met, met, met jouw ideeën het buitenland in. Dat doe je ook voor een deel al. Ja. Uh, One Planet Architecture, wat is dat precies voor organisatie? <kwijls> nou, ik noem het. Uh, wat we doen noem ik One Planet Architecture. En, en waar het over gaat is. Dat ik denk, zeg maar dat de hele duurzaamheidsbeweging. Nou, ik nu gebruik ik het woord al een keertje. Ja, het is de derde keer. We zijn al drie keer in de fout gegaan. Ja, die nou, is wat mij betreft begonnen op kerstavond 1968 om 17.32. Om, uh, toen uh, was Apollo 8 in de lucht. En Frank Borman, die kijkt gewoon uit het verkeerde raam. Dat mocht niet. Maar hij kijkt naar het raam en hij ziet voor het eerst de aarde. En hij pakt de zwart-wit camera. En hij maakt gewoon een foto. De eerste illegale foto van de aarde heeft hij dus gemaakt. Het beroemde zwart-wit foto, de opgaande aarde. Je kent het waarschijnlijk. Maar waarom was het illegaal? Uh, nou, het stond niet in het draaibok van de NASA. Hij mocht niet uit het raam kijken. Hij heeft zich daarna voor moeten verontschuldigen. En toen heeft hij de toestemming gekregen om... Hij zou wel eens in een zoutpilaar kunnen veranderen? N nou ja, dat moet je niet onderschatten. Die hebben, daar wordt iedere seconde... Je kunt het draaibok kun op internet nalezen. Dus die zijn er heel strikt in wat je op zo'n reis wel en wat, wat je niet mag doen. <coughs> maar wat, de punt die ik in wil maken, dat dit voor het allereerst... is dat uh, de aarde tegenover wordt van die mensen... Kijk, tot dan waren we alleen maar... <coughs> Sorry, deel van de aarde. En dat is voor het eerst dat de aarde tegenover wordt. Dus het is een soort bewustzijnsproces... dat hoe kwetsbaar eigenlijk deze aarde is. En daarna is Club of Rome, Triple P, Greenpeace... al die bewegingen zijn na deze foto eigenlijk gewoon... Uh, ontstaan. En daarom noem ik het One Planet Architecture. Het gaat om de houding die we innemen ten opzichte van, van deze kwetsbare planeet. Maar de hele milieubeweging is ontstaan als gevolg van het feit dat wij voor het eerst onze, onze aarde zagen in al zijn kwetsbaarheid? Ja, omdat wij, nou ja, dat heeft in ieder geval bijgedragen tot een zware bewustwording. Kijk, je wordt, je wordt van iets bewust als je iets reflecteert als en tegenover van je is. Zolang er dingen een deel van je zijn, word je er niet bewust aan. Dus je moet een tegenover hebben om waar je gewoon uh, je bewust wordt. En dat is gewoon, op die avond is dat gewoon gebeurd. Uh, en dat is, nou ja, kijk, 500 jaar geleden zijn mensen nog op de brandstapel gekomen die zeiden, de aarde is, uh, die, die, die is gewoon een schijf. Um, en nu hadden we het bewijs dat nee, de Nee, wacht aarde... even De mensen gingen op de brandstafel... die zeiden de aarde is geen schijf. De aarde is geen schijf. Ja. ja, sorry. Dat was precies omgekeerd. Uh, sorry. Maar dat was... Een, ik denk historisch is dat een heel, heel bijzonder moment... 1968. Dus dit is maar nog een he die hele milieubeweging. is een heel jonge beweging trouwens in Amerika begonnen... en niet in Europa. Naar aanleiding van die foto. Is, is eigenlijk uh, de milieubeweging ook niet... niet heeft hij niet te vroeg gepiekt in veel opzichten? Nou, dat gaat naar dat verschillende gradaties. Je hebt natuurlijk de geitenvolle zokkenbeweging. Uh, je, hebt, je hebt van die biologische winkel waar je, waar je zeker geen honger van krijgt... als je daar naar binnen loopt, bij wijze van spreken. Maar dit stadium zijn we al lang voorbij. Dat waren de, de early adapters. Die hebben gewoon uh, op, op, op hun manier dingen geprobeerd bewust te maken. Oh, sorry, maar we... ik, wat ik bedoel is dit. Uh, je hebt in de jaren 50, 60, 70... toen, toen de, de, de, de economie in West-Europa uh, door het dak ging. Uh, was het uh, heel hard nodig dat dat um, uh, uh, iets gebeurde. Want de boel was aan het vervuilen en, en behoorlijk ook uiteindelijk. Hè? Um, dus de milieubeweging is toen actief geworden. Die hebben toen uiteindelijk hebben ze, um, hebben ze een aantal van die processen weten te keren. Ja. Maar nu staan we eigenlijk voor een periode dat die milieubeweging... eigenlijk niet meer zo krachtig is in grote ja. lijnen. Maar dat de problemen veel groter zijn en veel dwingender zijn. ja. En die milieubeweging, daarom vroeg ik, heeft hij niet te vroeg gepiekt? Die waren in de jaren zeventig heel succesvol. Veranderingen teweeggebracht, maar nu hebben we ze veel harder nodig. En ja, weer, wie... wie, wie? Wie kan er nog doorhouden? Nou ja, het is een beetje een probleem. Bijvoorbeeld in de Duitse politiek met, met, met uh, den Groen. Uh, die hebben altijd de hele, de hele atoompolitiek op hun agenda gehad. Nou, nu ineens uh, heeft me van Merck Nou ja, dat, we doen, we, dat doen, gaan we nu ook doen. Dus we stoppen ineens, Ja, we stoppen daarmee. Dus het blijkt nu ineens dat de inhoud bij hun uh, verloren is gegaan. Dus ik denk het probleem van de milieubeweging... is dat ze, niet, uh, dat ze in oplossingen of in maatregelen denken... in plaats van dat ze in een houdingspatroon gaan denken... En daarom gaan ze toevoeg vroeg pieken om als namelijk die, die oplossing, eh, als die passé is, of als die oplossing werkelijkheid wordt, dan zijn ze eigenlijk hun thema kwijt. Dus we moeten eigenlijk daarover nadenken van welke houding, van welk mensbeeld uit, moeten we ons in de toekomst gaan organiseren. En dat betekent fundamenteel anders kijken naar de wereld en onze rol erin. Eh, eh, wat, wat doen wij, wat doen we wel, wat doen we niet. En vooral ons realiseren, we komen met niks en we gaan met niks. Ja, dat is zo makkelijk gezegd. Hè? Maar in de tussentijd wil je zoveel mogelijk lol hebben. Het en en de wel... Ja, dat we zin hebben allerlei problemen. Ja. <laughs> Goed, eh, <onze> <coughs> ons telefoonnummer is 0800-1121. Daar kunt u ons wel bereiken. Eh, en dat eh, deed ook meneer Van de Weg. Goedenacht. Goedenacht, meneer De Moche. Ik heb zowel voor meneer Rapp als voor u een antwoord. Voor de heer Rapp is het heel makkelijk. Mijn grootmoeder uit 1884 is in Nederlandse Indië geboren... Mijn grootvader kwam uit Den Haag. Als een Nederlands gezin met groot verlof uit Nederlands-Indië naar Nederland ging, dan werd op een zogenaamde lelle een grote verkoop gehouden van de hele inboedel. Met andere woorden, men ging bijna met niets naar Nederland. Ja, en groot, dus, verlof, groot verlof duurde hoe lang? Uh, half jaar tot een jaar. Oké. Okay. Dus dat, dat is het antwoord voor de heer Al. En voor u uh, heb ik een iets ander antwoord. Mijn grootmoeder was tijdens zo'n groot verlof op een gegeven ogenblik in Berlijn. Ze zag daar een zogenaamde knirps. Dat is een re regenscherm, moet je mij horen. paraplu, die in- en uit uitschuifbaar is. Mm -hmm. uh, als je hem in elkaar schuift, is het een cilinder van ongeveer 30 centimeter lengte en 5 centimeter dikte. Nou, ze wilde dat ding graag hebben. Had niet voldoende geld bij zich. Komt dit morgen. Ze kwam de dag erop. Datzelfde ding stond er. Maar er stonden wel twee nulletjes achter. Dat was net de eerste dag van die hyperinflatie. Oh ja. Uh, het tweede was. In 1932 ging mijn uh, grootvader, mijn grootmoeder en mijn moeder... ...voorgoed naar Nederland. Ze zijn op een boot... De boot uh, raakt in de fik uh, vlak bij de golf van Adem. Ze hebben alles verloren. Ja, ze waren niet verzekerd, maar mijn grootvader was eigenwijs. Met recht dus, alles verloren. Ja. En daarna kwam nog eens de Tweede Wereldoorlog. Ze waren net wat overeind gekabbeld. Wederom alles verloren. De wijsheid van mijn grootmoeder. Jongens, ze kunnen jullie... Alles afnemen. het enige wat ze je nooit af kunnen nemen, is dat wat je in je hoofd hebt. Nou. Thomas Rauw, is, is, is even, even naar dit verhaal luisteren. Hè? Is, is zeg maar de waarde die we hechten aan, begrip, aan, aan bezit ook... Ja, ik, ik, vind, ik krijg bijna mijn mond niet uit, want ik ben zelf een halve materialist. Maar moeten moet we dat niet iets minder belangrijk gaan vinden? Is dat de allerbelangrijkste voorwaarde? Nou, misschien mag ik het dan anders stellen. Ik werd, uh, en ik heb recht niet omgevraagd, in de WHO gedaald omdat ik zo'n zwaar astma heb. Ja, dat is even wennen. Maar ik heb, dank een, een, een heel goede opvoeding gehad. Ik heb mijn uh, vreemde talen geleerd. Ik heb van huis uit meegekregen uh, klassieke muziek en, en uh, interesse in boeken. Nou... Ik chat nu met, met overwegend ja. Duitsers. Ik ben lid van oh. twee Duitse muziekvoeren, van ja. twee Duitse geschiedenisvoeren, een ja. paar Nederlandse. Nou, aan. Wat, wat, wat, wat wil je meer? En Niks. Volgens mij heeft u een heel leuk leven en, het, en een prachtig ingevuld. Ja. Ja, Thomas Rauw, wat wou je erover zeggen? Nou ja, meneer Van der Weg die, die gaat wel iets heel interessants aanstippen. Het is al vaak kritiek die ik krijg van... meneer Rauw, u gaat eigenlijk uh, mensen stimuleren... nog meer te consumeren via turn als je niet hoeft te bezitten. Maar ik denk, we moeten uh, aan, aan één ding goed denken. Als we onze identiteit niet meer kunnen definiëren... over de eigendomsvragen, dat gaan we namelijk constant doen. Hè? Ik heb de nieuwe Ferrari, ik heb de nieuwe iPad, ik heb dit en dat... Als we ons niet meer kunnen definiëren over ons eigendomsvraagstuk, dan worden we automatisch weer geconfronteerd met, noem het maar, spirituele waarden. En hoe meer je je daarmee bezighoudt, hoe minder is al je behoefte om te gaan consumeren. Dus ik denk, die twee dingen zijn goed met elkaar verbonden. Dat we ons heel goed moeten realiseren... dat de, de, materiële, de materiële kant maar één kant van de medaille is. En dat we ons veel meer moeten richten op de andere kant van de medaille. Maar een flinke partij Tibetaanse klankschalen in Wassenaar... en de, de Jaguar-verkoop zakt in. Is dat wat je bedoelt? Uh, nou, ik, ik, uh, nou, die klankschalen ken ik. Uh, die Jaguar, die, die, die, die, die, ken, die ken ik niet... Maar er zijn, zijn natuurlijk culturen... Kijk, jag, de West Jaguar ken je Ja, natuurlijk ja. ken ik de Jaguar. Maar de, um, uh, de westerse cultuur is natuurlijk met name cultuur... die gewoon die eigendomsvraag... Uh, waar die eigendomsvraag heel erg belangrijk is. Maar als je naar die Tibetaanse klangschalen kijkt... als je naar de boeddhisten kijkt... Ja, die, die eigendomsvraag kennen ze eigenlijk helemaal niet. Die kennen alleen maar het feit dat ze alles met iedereen uh, gaan delen. Dus dat is heel sterk een, een cultureel vraagstuk. Meer Van der Weg, hoe, hoe belangrijk... hoe? Sorry? Interessant, want uh, wat meneer Rapp hier zegt. Rauw. Uh, ik heb uh, sorry, zegt u rouw? Ja, ik zei rouw, ja. ja. So, oh, en sorry, film-outs, Ik, ik uh, merk hier namelijk iets wat ik van huis uit heb meegekregen toen, uh, want ik heb zelf uh, de lagere school in Indonesië gevolgd. En toen ik hier in Nederland kwam, toen merkte ik dat. Uh, hier duidelijk twee culturen botsten. Wij waren destijds gewend, van huis uit, kwamen er gasten. Oh jongens, wat gezellig, kom, blijf eten. Geeft niet hoe laat het was. Ja, ja oh. daarentegen, ik kwam bij een vriend van mij één keer s'avonds half negen. En de deur wordt opengedaan en zijn moeder zegt, weet je wel hoe laat het is? Ja, met andere woorden, opzouten. Ja, ja. ja. Ja, dat, dat moet een aardige cultuurschok zijn geweest. Uh, waar woont u trouwens in Indonesië? Uh, in, uh, eerst in Surabaya en daarna in Bandung. Oh, nou. Uh, Allebei Java dus. Ja, nee, nou, dan misschien heeft u mijn vader wel gekend. Dat zou zomaar kunnen. Die heeft hetzelfde. Zo. Nou, die heeft er ook gewoond. En, uh, waar? Nou ja, ook in Bandung en ook in Samarang en ook in uh, Surabaya. En, nou ja. Dat Wanneer? Weet u dat toevallig? Uh, ja, maar dat, dat gaan we... <laughs> ik, ik schat in dezelfde periode als u, want hij is, uh, hij is na de Tweede Wereldoorlog ook hierheen gekomen. Dus uh, de hele periode daarvoor heeft hij daar gewoond. En mijn vader is ah, van, ah, van, van, van 1927, dus rekent u maar uit. Zeg maar tegen hem, boek aan mijn. Ik zal het zeggen. Hij, als hij luistert, dan, dan heeft hij het bij deze verstaan. Dank voor het bellen. Geen dank. En u veel succes met uw programma. Dank u wel. Dank voor het bellen. Dag. Ja, goeiedag. Dag. Herman Boersma, goedenavond. Ja. Dag, u mag het zeggen. Hallo. Ik zal even het geluid uitzetten van de televisie, want anders hoor ik straks wat ik gezegd heb nog een keer. Ja, en dan met een paar seconden vertraging, dus dan wordt het helemaal ongezellig. Ja, dan word mooi een beetje van in de war. Ja. Maar ik wou je vertellen dat ik 30 jaar journalist ben geweest. ...en allerlei architecten ik meegemaakt die plannen presenteerden. Met een pinkelhoutje voor, zogenaamd artistiek. Geweldige verhalen, enzovoort, enzovoort. Maar die verhalen werden alleen maar geïnspireerd door de opdrachtgever. Mm -hmm. Die bepaalde wat die architect moest maken. En moest doen. En wat, wat, wat ging er fout in, uh, in die projecten nou, die u gezien hebt? Ik ergde me daar dood aan. Want er werden de prachtige verhalen verteld. En ik zal je een naam noemen, meneer Soeters. Bekende. En meneer Soeters was een, een architect? Jazeker. Mm -hmm. Kijk maar naar meneer Rauw, wie meneer Soeters was. Ja, ik zag een, een, een vermoeden van herkenning. Maar mij zegt die naam niks, maar ik geloof je onmiddellijk. Nou ja, wel. Die heeft in Amsterdam. Uh, uh, de hele Oostkade uh, gedingen zijn gedaan. En in Zaanstad een stadhuis laten bouwen wat er niet uitziet. Oh, dat die, die, die, net opgeleverd is. Het kolossale ja. gemeentehuis. Ja. Ja, ja, ja, ja, kijk, zie je wel. Je houdt er toch wel een klein beetje bij. Maar wat ik wil zeggen is dat ze architecten wel een prachtig verhaal kunnen houden. Maar altijd, altijd te maken hadden met hun opdrachtgever. Ik heb eens een keer een, een hoorzitting bijgewoond van een architect, Hans Valk, in na afloop van het niet het lef om hier slecht over te schrijven. Oh, fijn. Daar zijn journalisten heel gevoelig voor, voor dat soort druk, not. Ja, natuurlijk, nooit gedaan. Nee, natuurlijk niet. Maar ik bedoel alleen maar dat, dat, dat, dat die architecten een heleboel pretenties hebben... En meneer Rauw maakt daar wel redelijk een uitzondering op. Ja, want ja. daar ben ik dus wel benieuwd naar, hoe je dan ja, naar zijn verhaal ik luistert. of hij nog werk krijgt. Thomas. Oh, ja. Als ik, nou die, dat, als ik nou, nou zijn verhaal heb gehoord over zijn idealen enzovoort, enzovoort. En daar denk ik, ja jongen, er zijn projectontwikkelaars die zitten er helemaal niet op te wachten. We gaan het aan Thomas vragen. Ja. Ja, wat, ja, hij zit ernaast. Wacht maar, waar heeft het gehoord? Ik ben er nog. Meneer Boersma, een, een, een goede nacht. Ja, nou, nacht. <coughs> nou ja, kijk, ik, ik voel me een vrij mens. En ik ga zelf bepalen voor wie ik werk en voor wie ik niet werk. Ik heb mijn levensenergie maar één keer. <coughs> en ik ben geen prostituee. Dus ik ga zelf bepalen wat ik doe. En <coughs> ik heb ervoor gekozen om niet voor projectontwikkelaars te, te werken. Meneer Rouw, heeft u te kiezen? Heeft u te kiezen? Ja, je... Ik kan bijna niks meer horen, ja. Ja, wacht even, dat was even lastig te maar... We verstaan. Wacht, wacht even, laat het heel veel rauw uitpraten. Dan, als jullie samen praten, dan moet het geluid hier heel zachtjes staan. Dus, maar de vraag, vraag was even, die hoorde ik wel, of, of je veel te kiezen hebt, Thomas. Ja, uh, ik, ik manoeuvreer me in een positie waar ik te kiezen heb. Ik werk alleen maar voor opdrachtgevers die een ambitieniveau hebben wat mij aanstaat. En waar ik het zinvol vind, mijn levensenergie aan te besteden. En uh, als het ambitieniveau van mij uh, de verkeerde richting gaat, of niet hoog genoeg is, dan adviseer ik hem gewoon naar een collega te gaan. Ja, maar dat kunt u toch niet te veel doen? U moet toch ook wel op de plank hebben, of niet? Nou ja, u kunt me niet zien. Ik, uh, ik, ik, zit, uh, ik ben redelijk goed gekleed. Dus dat, dat, gaat, dat gaat allemaal goed. Uh, nee, even zonder gein. Dus de, wij, wij bedienen gewoon de opdrachtgevers... Die, die zich over de maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust zijn... als hun bouwbehoefte ergens gerealiseerd wordt. Dus wij willen een partner zijn voor mensen... die op een andere manier naar de gebouwde omgeving gaan kijken. En die markt is alleen maar groeiend. Dat was vroeger een niche. Ik heb vroeger met drie mensen gewerkt... En we hebben eigenlijk nu meer aanvragen dan we überhaupt aankunnen op dit moment. Nou Herman? Ben je er nog? Ja, ja, ja zeker. Nee, ik, ik moest luisteren van u. Dus is... Ja, nee, heel, heel, goed, heel goed. Ja, dan ben ik heel erg zwijgzaam. Ja, nee, maar, maar, maar reageer eens. Ja, nee, maar ik verbaas me nog steeds dat er dan nog, nog, nog, nog opdrachtgevers zijn die, die met u meedenken. Ja, maar blijkbaar is, is, is de passie uh, zo duidelijk en herkenbaar dat opdrachtgevers uh, daar graag mee in zee willen. Ja, en wie zijn die opdrachtgevers dan? Nou, bijvoorbeeld, we hebben nu de, de, de opdracht te krijgen voor het nieuwe hoofdkantoor voor de Triodosbank. We hebben de opdracht te krijgen voor. Triodosbank. Triodosbank, hè. Oh, ja. oh, ja. uh, oh, ja. uh, we hebben de opdracht te krijgen voor, uh, voor het nieuwe hoofdkantoor uh, van uh, van Alliander. Uh, nou, we, werken heel, we gaan heel veel, heel veel scholen gaan verbouwen. We hebben net voor de Apenhul hebben we een groot gebouw gemaakt. Uh, we gaan nu het eerste gebouw opleveren... waar de energiestroom de mensenstroom volgt... voor, voor CBW Mitex, brancheorganisatie voor alle, uh, voor alle interieurwinkels. Wacht even, dat was een iets te snel uitgesproken volzin. De, de uh, energiestroom volgt de mensenstroom? Ja, ja. Nou ja, omdat wij natuurlijk op dit moment gebouwen gaan conditioneren... overal, of dat nou mensen is of niet. Maar eigenlijk bouwen we natuurlijk voor mensen... En dit is een gebouw waar de ruimte alleen maar dan conditioneerd wordt. Dat nou, betekent dat het alleen, uh, alleen maar dan op temperatuur... en dan voldoende ventileert. Als er ook een mens is, dan kun je 60% energie besparen... als je op die manier gebouwen gaat, uh, gaat aan. Maar hoe doe je dat? Want in dit gebouw waar wij zijn... Uh, dat wordt van top tot teen verwarmd... terwijl er niet 2000 mensen rondlopen, maar misschien 20 nu. Ja, nou, dat, dat, is, dat is dus het probleem. Dus het is op dit moment wordt je veel te veel energie verspild... omdat er eigenlijk niemand is die daarvan... Uh, in het genot komt. Ja, maar je kunt een gebouw zo in, in, in kleine stukjes opdelen... dat het per stuk heel snel op te warmen. Per ruimte. Nou, je kunt het per ruimte doen. Je kunt per ruimte, het zo schakelen dat, dat je per ruimte conditioneert... zodra er mensen zijn. Ik heb al begrepen uit dat eerste uur dat, dat u daarmee bezig bent. Maar ik, ik vind het fijn dat er nog uh, opdrachtgevers zijn... die uh, met uw idealen nog rekening houden. Herman Boersma, en, dank en, voor het bellen. En niet die mensen als uh, die man uh, uit Noordwijk... die er altijd elke zondag zakenbusiness is. Uh, Frank Kellermijs. Harry Mens. Ja, die mensen die... <laughs> Snap je wat ik bedoel? Weet je wat, we gaan gewoon een doosje uh, we gaan alle zagrijnige mensen gewoon een doosje doen. Dan houden we een leuker land over. Zullen we dat gaan doen? Ja, oké. Okay. Hoi. Hey, dank voor bellen. Hoi. Hoi. Ja, maar goed, je kunt, je kunt als het ware dus een gebouw... Uh, maar moet je je dan voorstellen dat zodra er de een deur open gaat... een soort warme tochtstroom met iemand mee het gebouw inloopt? Nee, je hebt, in principe heb je een soort basisconditionering voor die ruimte. Je houdt het op een bepaalde temperatuur. 15 graden? Uh, nou, iets warmer, 18 graden, zeg maar 19 graden. Maar het gaat natuurlijk de meeste energie in de gebouwen gaat verloren... door het ventileren van lucht, door die, lucht, door die luchtventilatie. En dat is zijn CO2-gestuurde gebouwen. Dus zodra bijvoorbeeld een mens in de ruimte inkomt... In Gaat de CO2-waarde in die ruimte stijgen? Om CO2 is namelijk teken van leven. Dat is wat wij eruit dat, gooien? Dat wij eruit gooien. Dus hoe sneller die CO2-waarde stijgt, hoe meer mensen zijn aanwezig. Hoe meer lucht moet hij erin blazen. Hoe lager die stijgt, hoe minder mensen, hoe minder lucht moet hij erin blazen. Oké, okay, dus het is eigenlijk relatief simpel. Op het, he dat er het heel simpel systeem. Als weinig CO2 gemeten wordt in de ruimte, dan Precies. wordt er weinig geventileerd. Precies. Door je lucht, stilstaande lucht. Ja. Maar ik heb nog één hele mooie opdracht vergeten. En dat is namelijk, we hebben nu een opdracht gekregen voor een hotel in Bhutan. Om, Bhutan ligt aan de, de zuidkant van Tibet, zeg maar tussen Tibet en India. En Thib eh, Bhutan is het enige land ter wereld waar het bruto nationale product in happiness wordt gemeten. Nou, en dat was voor mij omdat ik eigenlijk alleen maar in Europa werk. Om niet van eerste klas naar China en vijfde klas terug. Dacht ik van nou. Uh, dat was een ontzettend mooie opdracht. En uh, we zijn nu ook, er is een tweede vraag gekomen... ook van de koning in, uh, in Bhutan nu ook een energiepositief kantoorgebouw uh, te maken. Ja, kijk, dat, kijk, dat zijn gewoon ontzettend leuke, leuke opdrachten. Maar hoe kan je het Bruto Nationaal Product in happiness meten? Ja, uh, dat is, ja, je moet daar een keer naartoe gaan. Ik ben daar een keer geweest. zelfs zo, als je, daar, uh, als je daar gaat roken... dan ga je twee jaar de bak in. Om te zeggen, ja, roken is schadelijk voor de volksgezondheid... En als je niet verklapt van wie de sigaretje hebt gekregen, dan krijg, je, dan krijg je nog twee jaar extra. Dus uh, ja, daar ga je vier jaar de bak in. Daar ga je vier jaar de bak in. Maar gewoon, gewoon andere spulregels. Maar ze gaan heel veel investeren in onderwijs en in, in de gezondheidszorg. En iedere toerist die binnenkomt, die betaalt een standaard bedrag. Uh, ik dacht ik, iets op dit moment 225 euro, uh, ja, dollar. En dan gaan van 75 dollar altijd naar de gezondheidszorg en naar het onderwijs van die mensen. onwijs hoog opgeleid daar in Bhutan. En ook hartstikke rijk, het land? Uh, het land is in die zin rijk, omdat zij een heel grote waterkrachtcentrale hebben in het zuiden, waar ze heel veel stroom maken en die stroom gaan ze, gaan ze exporteren. Iedereen die loopt daar met een iPhone rond uh, en, en met een iPad. Het is net zo groot als Nederland, ongeveer, en daar woont, dacht ik, 800.000 mensen. Kijk. En als je dan op geld verdient met z'n dan doe je dat in ieder geval goed. als je maar... nog een mooi reisje wil maken dit jaar, moet, moet je daar naartoe. Nou, als jij zo vriendelijk bent om een ticket... Heeft... Nee, dat is heet omkoping, geloof ik. Het is voor de tweede keer dat het over een ander programma gaat, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Maar wel fascinerend dat er op die manier uh, naar, naar, uh, naar geld gekeken wordt. Want geld is dus niet waar het om gaat, maar het gaat om het verschaffen uh, en het elkaar blij maken, zeg maar. Exact, ja. Geld is gewoon een middel en niet meer het doel. God, wel interessant is we een keer wat meer te weten komen over hoe dat dan werkt. Het meten van het Bruto Nationaal Product in, uh, in geluk. Geluksmeten. Dat is een hele fascinerende uh, omslag die je dan maakt. Joop, heb ik aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht. Uh, straf is niet de bedoeling, maar humor uh, helpt een hoop. Maar kunnen we nou concluderen dat Jeroen van de Veer eigenlijk een crimineel is? Uh? Goedemorgen. <laughs> we, we, we, wou, als je hier wou, zou kunnen kijken, dan zou je twee verbaasde gezichten zien. Waarom zou uh, uitgerekend hij een crimineel zijn? Nou, als uh, hoofd van de Shell. Uh, ja, nee, uh, ja ex-hoofd, maar dat snap ik. Maar, maar uh, wat, wat is daar crimineel aan? Nou ja, door een betere samenleving tegen te houden. Aha, het opkopen van patenten en zo bedoel je. Thomas, hoe kijk je ja, er tegenaan? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, als, als... Ik wil eigenlijk terug naar de basis. Nou, wacht even, even, even dit elementje. Dan gaan we dan daardoor naar de basis. Thomas? Nou ja, kijk, als, als dit het argument zou zijn... Dan, uh, uh, dan, dan kunnen we nog een hoop andere namen uh, noemen. Maar we moeten natuurlijk heel voorzichtig zijn... Uh, om mensen te veroordelen. Om tot nu toe hebben we allemaal meegedaan aan het systeem. We hebben allemaal geparticipeerd zoals die dingen gegaan zijn... Um, dus ik denk, we, moet, we moeten nu vooruitkijken. Kijk, hoe, hoe kunnen we ons met z'n allen gewoon anders organiseren... en niet andere mensen dingen gaan verwijten? Niet in veel om gaan kijken, goed. Je wou iets anders zeggen, Joop. Ja, ik wou even terug naar de basis. Uh, het laatste was in het journaal, uh, was een item over Van Gansenwinkel... en die was heel trots op het feit dat ze een order hadden binnengehaald... om uit Italië uh, afval uh, in Nederland te gaan verbranden. Oh, uit Napels? Ja, nou, nou, en dan waren ze dan zo trots op en het kwam zelfs op het journaal. Nou, en, ja, goed, het enige wat ik nog bedenk is, uh, uh, er zitten misschien heel veel bacteriën of zo, maar ik ben zo tegen verbranden. Uh, ik bedoel, uh, wat zit er nou in mijn afvalbak? Daar, daar gooi ik een hoop papier in, zeg maar, de verpakkingsmiddelen van... Ja van de supermarkt, een hoop plastic en ik probeer een beetje zeg maar de etenswaren uh, eruit uh, te, dus daar niet in te gooien, want dat gaat stinken. Dus relatief is dat best wel uh, recyclbaar, zou ik zeggen. Ja, Thomas, wat, het, is, het is jouw specialisme niet, maar wat, er zit vooral heel veel energie denk ik in afval, toch? Ja, maar ik, meneer, um, ik heb even de naam met je op. Uh, ja. die heeft een, een heel interessant onderwerp aangeslagen. Daar hebben we nog niet over gesproken. Ik ben ook tegen afvalverbranding. Uh, om afvalverbranding betekent namelijk dat we iets verbranden... en dat we dan voor altijd kwijt zijn. En we hebben net geleerd, het uh, uh, planeet, uh, daar komt niks meer bij. Daar gaat alleen maar nog iets af. Dus we moeten ophouden met het afvalverbranden. En daar gaat Turn een bijdrage aan leveren. Namelijk dat we producten zodanig maken... dat er ook nooit meer afval ja. ontstaat. Dus en dat als... kan? En dat kan. Nou, kijk, we hebben, we hebben TIG-producten tig die, uh, als, je, als je ze uit het circuit haalt, vo volledig uit elkaar kunt halen en al die grondstoffen kunt hergebruiken. Maar, maar, maar, maar etensresten, uh, groentetuinafval, uh, uh, dat soort dingen, wat doe je daarmee dan? Ja, dat ga je gewoon composteren. Je hebt, je hebt een, je hebt een, een biologische kringloop en je hebt een technische kringloop. De biologische ga je composteren. En bij de technische kringloop moet je de dingen zodanig maken... dat je ze ze naar gebruik kunt volledig ontmantelen Terug kunt brengen in elementen of in grondstof... om weer nieuwe producten daarvan Aha. te maken. En al die, die pakken melk die leeg zijn, wat doe je daarmee? Die, die, die kun je schredderen en daar kun je weer nieuwe pakken melk van maken. Als, als ze zodanig ontworpen en, en gemaakt en geproduceerd zijn. Dat is natuurlijk de voorwaarde. Dat we dingen anders moeten ontwerpen. Anders moeten maken. En anders moeten produceren. Joop, goed idee. Nou, dit ging mij echt een beetje aan het hart. Want ik ga het ook uh, dingen verbranden. En uh, ik vind het fijn om te horen dat jullie er zo mee omgaan. Uh, Oké, okay, bedankt hè. Oké, okay, dank, dank voor bellen. Goedenavond. Dag 0800-1121. Dat is de telefoon van de Kaasloenen. Hier kan je ons uh, op bereiken. En Sira belde ons ook. Goedenacht. Hallo. Nou ja, ik ben uh, van die geitvolle sokken generatie. Mijn eerste reactie was over dingen die ik wel of niet kwijt wilde. Uh, maar mijn volgende uh, ding is... Uh, vorig jaar is er in mijn huis verbouwd. En ik, uh, uh, ik woon in een huis met een rieten dak, met stenen muren... en met dingen met hout en vroeger... Dan timmerden we allemaal dingen in elkaar. En die schroefden... Oh nee, we timmerden dus niet, we schroefden. En vorig jaar met de verbouwing zag ik dat er van alles geniet werd. En gekit. En dan denk ik, goh, jammer. Want volgens mij kun je dan heel veel minder recyclen. Thomas? Klopt dat? Ja. Nou ja, kijk, vroeger hebben we... trans. goeienacht. Dag. Hallo. Um, kijk, vroeger hebben we dingen ook op een heel ambachtelijke manier nog in elkaar gezet. Ja, in zo'n soort huiswoning dus. Ja, en uh, tegenwoordig gaan we alles aan elkaar plakken met puurschuim en gaan en, en, en, en ja. kitten. Um, daardoor veroorzaken we ook een probleem dat we de dingen niet meer kunnen scheiden... en niet meer apart kunnen afvoeren. Dus dan komen, blijven we die dingen aan elkaar geplakt ja. en dan gaan ze gewoon ergens de oven in. Maar dat begrijp ik dus niet, Thomas. Want um, uh, ik, weet niet, uh, ik ben nu even niet meer zo heel actief, maar... Uh, zeg maar tien jaar geleden zat ik in een of andere milieuwerkgroep in mijn mm -hmm. dorp. Of in een volgende dorp. En er uh, nou, uh, was ook een binnenhuisarchitect erbij. En zij was degene, met onze hulp, die een tentoonstelling in elkaar zette... van materialen die je zou moeten kunnen gebruiken... Uh, om uh, milieuvriendelijk te bouwen en in te richten. Mm -hmm. En nou, die, die tentoonstelling is het hele land doorgereisd. En... Nou, nou is het tien jaar later. En ja, ik heb wel een schuur met dat materiaal. Maar vervolgens komt mijn buurman, een hartstikke lieve aannemer, Timmerman. Maar die gebruikt dat allemaal niet. En dat begrijp ik echt niet. Ja. Jij ook niet. Nee, nee, nee, nee dat, dat, dat, dat begrijp ik ook niet. Dus... Daarom denk ik, als we, als we ons kunnen realiseren... dat alle dingen die we doen, alle producten die we maken... dat het een soort grondstofbank is. We bankeren ja. eigenlijk tijdelijk grondstoffen in ja. vorm van een product. Of dat nou een laptop is, of een deur, of een raam... of een schoorsteen of een oven, maakt verder niet uit. Dan is het zo'n andere manier van denken... dat we ook vanzelfsprekend anders over nadenken... hoe we die dingen gewoon moeten maken... We moeten ze namelijk zo maken dat we ze ook volledig kunnen ontmantelen ja. nadat we ze gewoon niet meer nodig hebben. Maar moet je dan niet... Um, uh, uh, wacht even, hoe moet ik dat nou zeggen? Moet je dan niet uh, denkkracht um, uh, meer belonen? Want je moet namelijk heel veel energie steken in het feit... Uh, uh, zeg maar dat ik nieuwe deuren wil hebben in mijn kleine boerderijtje. Dat ik dan... Um, moet, op zoek moet gaan naar iemand die de goede maat deuren heeft of kan maken. Mm -hmm. uh, en dat het zo georganiseerd is en dat je dan dus het... het Organiseren moet belonen of zo, in plaats van het snel nieuw maken. Nou ja, Daar zit het in, denk ik. Nou ja, maar toe wil natuurlijk ook een aanspreekpunt zijn. Uh, uh, toe biedt alleen maar al deze producten aan. Dus als je zegt, nou ik heb een bepaald product nodig. En je komt ja. bij ten en dan, dan kunnen wij gewoon kijken of we die producten gewoon hebben en op de markt kunnen aanbieden. Ja. toe wil in principe ook de kennis die de normale klant niet had en uh, niet heeft. Um, wil daar gewoon dienst van het optreden... Om, om die schakel te maken tussen de nieuwe producenten... en de nieuwdenkende klanten? Ja, maar dat betekent dus wel een enorme reorganisatie. Ja, maar dat, dat, ja. dat moeten we sowieso doen. Daar komen we ja, sowieso niet mee. Ja, ja, ik dacht jaren geleden dat het kon, hoor. Ik ben echt jaren bezig geweest met andere mensen samen... om te proberen om dat te reorganiseren, maar op de een of andere manier lukt dat niet. Ja. Nou, maar we maken nu het eerste, eerste gebouw als een grondstofbank... het gemeentehuis van Brummen. Dat wordt gewoon het mm -hmm. eerste turn gebouw... waar dus uh, wat voldoet aan al de, deze aspecten die ik, die ik net genoemd heb. Okay. Mm -hmm. Tira, ik ga je hartelijk danken. Ik ja, ga... hoor, alsjeblieft. Dankjewel. Uh, wat meneer Hoekstra had uh, hangt aan de telefoon en heeft precies hierover een vraag. En eigenlijk wel een vraag uh, waarvan ik me realiseer... dat wij die in het eerste uur niet behandeld hebben. En dat is een vrij belangrijke vraag. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, Kijk, als ik een, uh, meneer Rauw goed begrijp, dan wil, bedoelt hij met zijn tuin toe dat het direct teruggaat naar de producent. Dus een uh, Apple gaat naar Apple en een Philips uh, product gaat naar Philips. Ja. Maar wat is het verschil nou precies tussen zijn systeem tuin toe en cradle to cradle? Ja. Nou, ik ben blij dat u, uh, uh, dat u op de valrep deze vraag nog, uh, nog gesteld hebt. Nou, Cradle to Cradle, ik, we zijn trouwens ook Cradle to Cradle gecertificeerd. En, en, en Michael is ook een, een goede vriend van mij, dus ik heb ook met hem heel veel over uh, ten toegesproken. Cradle to Cradle is een filosofie, namelijk de filosofie producten zodanig te maken dat als ze naar terugkomen van de klant, dat ze ontmanteld kunnen worden en teruggebracht kunnen worden in, in de grondstoffen. Dat is eigenlijk ja, maar welk bedrijf kwele? doet dat dan? Wat zegt u? Welk bedrijf doet dat dan? Een scheidingsbedrijf? Nee, nee, nee, dat, nee dat, dat, doen dat doen de bedrijven zelf. Euh, zelf zeg maar, ja, iedereen okay. die een kwede to -kwele product maakt, die kan hem uit elkaar halen. Het punt van Turn2 is... turn wil eigenlijk de producent stimuleren dit gewoon te doen... En dat betekent, daar moet gewoon een markt voor gecreëerd worden. Maar Tuntoe is eigenlijk het businessmodel voor kwedel to kwedel om, om de vraag te creëren en tegelijkertijd... en dat is het eh, onderscheidend kenmerk van Tuntoe, van kwedel to kwedel dat we ook nog zeggen, nou, we halen ook die grondstofwaarde nog uit het product... om dit nog verder te stimuleren. Om, wij maken namelijk de afspraak met de producent... Um, dat we zeggen, luister, in jouw product daar zit zoveel grondstofwaarde in. Die grondstofwaarde die vergoeden wij jou als krediet... Uh, bijvoorbeeld Philips, je krijgt zoveel krediet voor, voor die lamp. En als die lamp bij Philips terugkomt... dan moet Philips aan Turn2 het krediet weer terugbetalen. Met andere woorden, Philips moet een lamp gemaakt hebben... waar ze de grondstoffen weer terug kunnen winnen. Als ze dat toen niet in staat zijn, gaan ze hun eigen kapitaal vernietigen. Dus Turn2 ja, stimuleert het. Dus de producenten... Dat is anders dan een statiegeld. Het is een groter bedrag, is daarmee gemoien. Exact. Dus Turn2 stimuleert de producenten... om quale to -quale producten te maken. Via het... Voor die model. Ja, oké, okay, ik begrijp het. Ja. Helder? Ja, Vraag ja, beantwoord? Ja, behoorlijk, ja. En, en, goed, en ik, uh, ik heb respect voor uw enthousiasme en ja, keurig, hartstikke mooi. Dank u wel, een goede ja, nacht. En, en wij hebben ja, jou bij... wij ook. En ja, veel nou. dank voor. Uh, u bent trouwens ook oud architect, toch? Ja, maar dat doet niet de zaken. Dat is maar een kleintje. Een vredele bouwvakker noem ik mezelf altijd. Een vredele bouwvakker. In maar het is, het is heel mooi hoor, als je een, een huis hebt ontworpen... en uh, dat je dat een, een half jaar later uh, in de werkelijkheid ziet. Dat geloof ik onmiddellijk. Dat geloof ja, ik onmiddellijk. Dat, is, dat is een belevenis. Dat geloof maar ik Maar dat weet meneer Rouw ook al. Ja, ja, die zat hevig ja te knikken. Maar die heeft nou ja, een, okay. een, een, een, een nootje in zijn mond, dus ik zal wel even het woord voeren namens hem. Ja, dat, dat, dat is het mooiste wat er is, ja. Ja, en dan hebben we het niet over nootjes eten. Dank u wel. Ja, oké. Okay, ja. Prettige ja. dag toch? Dank u wel. Ja. Ja. Uh, Thomas Hester de Boer schrijft in een mailtje. Um, beste Kanseluna, wat een boeiend interview met Thomas Rauw. Mooie ideeën. Jammer dat ze niets van de overheid verwacht. De gezamenlijke overheden in Nederland zijn immers een hele grote klant. Ze spenderen meer dan 50 miljard euro per jaar aan het inkopen van dingen. Via het programma Duurzame Inkopen wordt nu omgeschakeld naar performance-based performance inkopen. Precies zoals Thomas uitlegt. Daarmee kan de overheid een belangrijke launching customer zijn. Dat betekent volgens mij dat je de eerste bent en dat de rest volgt, toch? Ook in Europa wordt gewerkt aan deze omschakeling. Ik vind het daarom te makkelijk om niets van de overheid te verwachten. Um, ja, <laughs> nou, kijk, de overheid zal deze maatschappij niet gaan veranderen. De, maar de overheid, even over duurzaam inkopen gesproken, performance-based consumption... Nou. iedere keer geloof ik, het woord duurzaam. Ja, ja, maar dat mag dan. Ja, nog vier minuten. Uh, goed, <laughs> nou ik doe even mijn best. Om het te voorkomen. Nou, maar wij, um, wij hebben het mede gestimuleerd bij de overheid, omdat een collega van mij daar ook adviserend is opgetreden in dat performance-based consumption. Dus dat komt eigenlijk uit, uit onze hoek. En we zijn in die zin ontzettend blij dat de overheid dit nu introduceert in grote schaal. En reageert op de behoefte die, die in de markt aanwezig is. Maar de overheid kan dit niet, niet wezenlijk veranderen? Of de overheid wil misschien niet wezenlijk veranderen? Nou, de overheid heeft een probleem. De overheid uh, koers op de oude verdienmodellen. Kijk, waarom gaan ze nou een eind in hun hoofd krijgen om de bijtelling bij de elektrische auto vanaf 1 januari 2014 te introduceren? Nou, daarvoor is die bijtelling helemaal niet geweest. Maar wij moeten dus nu helpen, en daar hebben we allemaal baat bij, nieuwe verdienmodellen te bedenken, ook voor de overheid. Om, die hebben natuurlijk wel geld nodig, maar dat moet op een andere manier in de kas komen. Volgens mij hebben mensen in jouw, jouw biotopen last van de overheid die alleen maar stuurt op geld. Die alleen maar bij een opdracht willen dat er het goedkoopste dak op komt. En of het dan toevallig een duurzaam dak anderhalf keer zo duur. Ze zegt, ja, dat doen we niet. Wij, wij, zijn, wij moeten zuinig zijn. Dus per definitie willen we de goedkoopste. Dat is een heel groot probleem. Afdeling, inko afdeling inkoop regeert op dit moment. En niet afdeling kwaliteit. Daar hebben we, daar hebben we ook heel veel last van. Klopt? Alex, goede nacht. Goedemagt. Nou, ik wil allereerst de architecte Rouw. Om hem eerst met een de ik heb heel veel respect voor de man wat je zegt. Euh, ik, ik wilde zeggen dat de Boeddha zegt dat hoeveel dingen je bezittingen je kwijtraakt, ja, dus te gelukkiger je bent. Ik ben alles kwijtgeraakt. En sindsdien voel ik me heel relaxed. Ja, bezit volgens Boeddha. Ja. Eh, is is waardeloos. Een bezittingen maakt eh, dat je dat wil behouden. Ben jij een boeddhiste Thomas? Be hij heeft best wel een boeddhistische trekken. Ik, ik, ik zou het graag willen zijn, maar zo verbind ik helaas niet. Nee, nee, nee je, je kan geen perfecte boeddhist zijn. Het is me niet van wie je leeft. Nou ja, dat is, dat is inderdaad mijn streven. Maar ho ho hoe je het ook wilt noemen, maar we weten ja, ook. Gewoon... Ik altijd tenminste, je bent geen boeddha. <laughs> nou, ik zie er ook niet zo uit hoor. Maar, wat nee. ik wilde zeggen, ik had heel Voor geen 10% ideeën, ongeveer, dat kan ik dan weer zeggen. <laughs> ik heb longen Ik ben er maar eens bij afgeschreven. En ik heb nog een heel veel ideeën van hoe dingen. Uh, anders zou dat kunnen zijn. Ik, ik, ik heb in het verleden bij ingenieursbureaus gewerkt. Hele grote ingenieursbureaus. Ik heb bij de Sjaar gewerkt. Uh, ik heb, eigenlijk ben ik te dom geweest om niet te graaien, want anders was ik nu meer hierheen geweest. Uh, ik was te idealistisch. En ja, er zijn heel heleboel dingen die ik eigenlijk de heer Rauw eigenlijk zou voor willen leggen. En ik heb begrepen dat ik op zijn site kan, uh, kan kijken. Want ja, er zijn zoveel dingen waar je je energie kan halen en, en iets... Ja, yeah. ja. Uh, yeah. yeah. Zelfs supporting kan maken, bijvoorbeeld als je stookt, ja. Er komt warmte uit de pijp, hè, en de, dus die gaat naar buiten. Ja, dan kan je ook weer een, een, een, een, een ja, zo'n windmolentje of zo, zo maken. Ja, zeker, op maken, zeker. Hè, ja. Waardoor je weer terugkrijgt. We gaan, de, uh, we gaan langzaam naar het einde van deze uitzending, ja. uh, dus ik, ik ga jou heel hartelijk danken. Ja, mag ik weten van wat, welke site die moet zijn voor radio? U kunt uh, kijken op www.rau.eu of u kunt kijken op www.turn2.com. Nou, dat is wel. Rauw.eu? Rauw. E ja. Rauw.eu. Dat is R A U W. En nee, R A U. R A U. Kijk hem even Rauw. op de site van Casaluna, daar okay. vind je nog wat meer details. Dank, dank uh, Rauw. voor. Uh... Dank je, Rau. Ja, graag, graag gedaan, een goede nacht. En dank, dank voor het bellen. En Thomas Rauw, ik wil je heel hartelijk danken dat jij twee uur lang hier bent gebleven. Dat je twee uur lang onze gast was. Heel veel dank daarvoor. Graag gedaan. En een goede thuisreis naar het uh, altijd gezellige Goosje dorp. een uh, stuk verderop hier. Zometeen op deze zender Radio 1 kun je luisteren naar Astrid de Jong, nachtzuster van Omroep Max. Dank voor het luisteren.